En nu op zomerse 50nl En luister in augustus naar de grootste zomerrits aller tijden. In de tiende editie van de Zomerse 50.